Goedemorgen en welkom aan boord van Nachtvluchten van zaterdag 2 juli 2011. De 183ste dag van het jaar, dus precies de middelste. Want we hebben 182 dagen achter de rug en er na vandaag nog 182 voor de boeg. Wat is er al gebeurd op 2 juli door de eeuwen heen? Iedereen weet het al dat bij de slag van Nieuwpoort hoort, 1600. En nu vertel ik u dat het op 2 juli was, 2 juli 1600. De slag om Koersk in de Tweede Wereldoorlog was ook op 2 juli, maar dan in 1943. En op 2 juli 1900 vond de eerste vlucht met een zeppelin plaats bij Friedrichshaven in Duitsland. En de eerste vrouw die in 1932 in haar eentje met een vliegtuig de Atlantische Oceaan was overgestoken, Emilia Earhart, raakte tijdens een vlucht op 2 juli 1937 zoek boven de stille oceaan. Piet Vellerman presenteerde trouwens de allereerste hitparade... op de Nederlandse radio op 2 juli 1949. Geboren op 2 juli, de Romeinse keizer Valentinianus III in 419. De Zwitserse schrijver en Nobelprijswinnaar Herman Hesse in 1877. De journalist Herman Wichbold, mijn oude hoofdredacteur van het Vrije Volk... en daarvoor werkzaam bij Vara's Achter het Nieuws in 1925... De Amerikaanse scenario-schrijver en acteur Larry David in 1947. En de gisteren opgestapte hoofdredacteur van NOS Nieuws, Hans LaRouche. Die wordt vandaag 56. In juli 1961 zond de VARA het hoorspel De Geweren van Vrouw Carrar uit. Een bewerking van een toneelstuk van Bertolt Brecht door Jeff Last. En met dat radiodrama van een halve eeuw geleden beginnen we onze vlucht in het verleden. Het verhaal speelt rond Teresa Carrar en haar zoons. Woonachtig in een dorpje in de buurt van het Spaanse Malaga... en wars van de burgeroorlog. Echter, wanneer een van de zoons wordt neergeschoten... neemt Teresa zelf de wapens op en trekt ten strijde. De geweren van vrouw Carrar... Een spel in één bedrijf door Bertolt Brecht. Nederlandse bewerking Jef Last. Regie Estefries Junior. We zijn in een vissershuis in Andalusië. Een aprilavond gedurende de Spaanse burgeroorlog. In een hoek hangt een groot zwart kruisbeeld. De 40-jarige vissersvrouw, Teresa Carrar, is aan het brood bakken. Bij het open raam staat haar 15-jarige zoon José. Hij is bezig drijvers voor de netten te snijden en kijkt tegelijkertijd nu en dan uit het raam naar de zee. Uit de vechten klinkt kanongebulder. Zie je de boot van Goa nog? Ja. Brandt zijn lantaarn nog? Ja. Zijn er nog andere boten bijgekomen? Nee. Hoe komt dat toch, dat er geen andere uitvaren? Dat zou jij niet weten. Als ik het wist, zou ik het niet vragen. Er vaart niemand uitballen voor Juan, omdat ze wat beters te doen hebben dan vissen. Zo. En, en als Juan het voor het zeggen had, was hij ook niet gaan varen. Nee, maar gelukkig heeft hij het niet voor het zeggen. Nee, dat heeft hij net niet. Kom uit de weg, dat ik het degende over kan zetten. Zo. Ja. Geef me nou dat net om te boeten. Ik heb honger. Ja. Maar dat je broer vis vangt, dan ben je tegen. Omdat ik dat even goed kan als Juan. En dat Juan dan naar het front kan. Ik dacht dat jij er ook heen wou. Oh. Als die Engelse voedselschepen dan wel komen. In ieder geval is het mijn laatste mail dat ik nou pak. Waarom doe je dat raam dicht? Het is op slaan van negen. Nou, wat dan nog? Om negen uur blaft die hond van de generaal weer voor de radio. En bij Pierref zetten ze dan de luidspreker aan. Ik doe het raam weer open. Met het licht hier binnen kan je niet uitkijken als het gras spiegelt. Waarom moet ik hier binnen zitten en uitkijken? En ook dus niet van je weg. Dat is het toch waar je bang voor bent dat hij naar het front gaat? Doe niet zo, Brani. Het is er genoeg dat ik altijd het oog moet houden op jullie. Wie bedoel je met jullie? Jij bent geen haar beter dan je broer. Eerder ergers. Die daar zetten de radio alleen aan dat wij het zullen horen. Vanavond is het al de derde keer. Gisteren heb je het zelf gezegd dat ze het raam openzetten om ons te laten horen. Hun praatjes zijn net zoals die uit Valencia. Waarom zeg je niet liever dat ze nog beter zijn? Je weet heel goed dat ik ze niet beter vind. Waarom zou ik het met de generaals houden? Ik ben tegen alle bloedvergieten. Wie is daar daarmee begonnen? Wij soms. Goed. Doe ik het raam weer open. Hallo, hallo. Dan spreekt zijn excellentie generaal Keipo Deliano. Zoals elke avond op deze tijd zal de generaal zijn radio-toespraak houden tot het Spaanse volk. Generaal Guy Podelliano. Vandaag of morgen zullen wij eens een ernstig woordje spreken met de rode heren. En wel in Madrid, als er dan tenminste nog iets over is van Madrid. En meneer de bishop van Canterbury... ...maar dan zijn krokodillentranen drogen... ...want de rekening wordt opgemaakt door onze dappere moren. Zo varken. De koers met leeme voeten die ze Engeland noemen... ...en de joden en de vredemdselaars... ...geen van allen zullen ze ons kunnen beletten... ...het rode nest uit te roeien. De zegebrauwen van Madrid zal slechts het begin zijn van een overwinning... die alle decadente, gecorrompeerde... aan democratie-leidende volkeren van de aarde bevaart. Allen die onze onweerstaanbare nationale zaak in de weg staan... zullen wij uitroeien van het oppervlak der aarde. Zie je? Daar bedoelt u ons mee, moeder. Wij zijn geen oproerlingen en we staan niemand in de weg... Als jullie het voor het zeggen hadden, zouden jullie het misschien doen. Jij en je broer zijn er wel onbekookt genoeg voor. Het hebben jullie van je vader. En eigenlijk zou ik niet eens willen dat je anders was. Maar die dagen de andere kant maken geen grapjes. Hoor je hun kanonnen niet? Wij zijn arme mensen. Arme mensen kunnen geen oorlog voeren. Goedenavond, zuster. Oom Pedro... Hoe is kom jij hier, Pedro? Je ziet eruit of je doodop dood bent Gezitten. Hoe ben je door de linies gekomen? Komt u uit Motorilon, Pedro? Hoe staat het, hè? Niet zo best. En hoe staat het hier? Zo'n gangetje. Ben je vandaag op weg gegaan? Ja. Het is vier uur lopen, is het niet? Meer, want de wegen zijn vol met vluchtelingen uit Almeria. Je moet voortdurend omwegen maken. Maar Motorilon houdt toch stand? Ik weet niet wat er vannacht gebeurd is. Gisteren hielden we het nog. Waarom ben je dan weggegaan? Er zijn allerlei dingen die we aan het front nodig hebben. Ik vond dat ik er toch nog eens op uit moest. Wil je een glas wijn? Ja. Hmm. Het brood is pas over een half uur gaar. Waar is Juan? Op zee. Vis vangen. Werkelijk? Als je het raam kijkt, zie je zijn lantaarn. Hij moet er toch zeker leven? Zeker, zeker. Toen ik hier de weg op kwam, hoorde ik de radiogeneraal. Wie luistert daar hier naar? Die van Piret aan de overkant. Zitten ze daar regelmatig de radio aan? Niks hoor. Het zijn geen Franco-lui. Ze doen het niet voor zichzelf, als je dat soms bedoelt. Zo. Je zou op het licht blijven letten. Nou, nou, hou je maar kalm. Ik kijk al. Hij is heus niet uit de boot gesprongen. Die wijn smaakt goed. Nee, een stuk van het net hier, dan help ik je boeten. Hoe oud is Juan eigenlijk? Met september wordt die 21. En José? Zeg eens, ben je eigenlijk met een of andere opzet gekomen? Nog nee, niets bijzonders. Het is anders een hele tijd dat we je niet meer gezien hebben. Een jaartje of twee. Hoe gaat dat met Rosa? Zijn gangetje. Ik had erop gerekend dat jullie wel eens zouden komen... Rosa was nogal kwaad over het doen met de begrafenis van Carlos. Ze vond dat je het haar wel had kunnen laten weten. Dan waren we natuurlijk op de begrafenis van je man gekomen, Theresa. Ik kwam zo ineens. Wat was het eigenlijk? Een schot door de longen. Wat was het? Wat bedoel je met dat? Wat was het? Twee jaar geleden was alles hier dan rustig. Maar niet in Oviedo? Hoe kwam Carlos nou naar de Oviedo? Hij reist daarheen. Hier vandaan? Ja. Hij had in de krant gelezen van Opstand. Ja. Net als anderen naar Amerika reizen en alles op één kaart zetten. Net als avonturiers doen. Wie je daarmee soms zegt dat vader een avonturier was? Dat snappen jullie toch niet. Daar gaat ze. Ik wil niet laten zien dat ze huilt? Heeft het er zo aan gepakt? Ja. Moet wel een hele klap geweest zijn dat ze nu weer zag. Ze heeft hem gezien toen hij terugkwam. Maar dat was juist het erge. Daar in Asturie hebben ze hem op de een of andere manier een noodverband gelegd onder zijn trui. Met de kogel nog in zijn borst is hij in de trein gestapt om terug te reizen. Twee keer moest hij overstappen. En hier op het station is hij gestorven. Het was op een avond. En ineens ging de deur open. De buren brachten hem binnen. Net als ze anders iemand die verdronken is binnenbrengen. Je weet wel, op een baar. En zonder dat er iets gezegd wordt. Ze prevelen alleen maar hun gebeden. Net zo kwamen ze binnen en zetten de baar neer. Vlak voor moeder. Van die dag af is ze ook weer geregeld naar de kerk gegaan. En aan de schooljuffrouw die als rood bekend stond, heeft ze de deur gewezen. Is ze erg vroom geworden? Ja, hoor. dat geeft ook niks, als men oprecht is. Maar Juan zegt dat het vooral het angst voor de praatjes van de mensen is. Wat zeggen de mensen dan? Dat zij vader aangespoord heeft om te gaan. Dat is toch geen schande? Nee, maar, maar het zou gevaarlijk voor ons kunnen worden als... Als de anderen kwamen, bedoel je... Oh, ben je daar weer. Wacht, ik zal je helpen met het net. Nou, laat maar. Drink liever je wijn uit. Je bent de hele dag onderweg geweest. Dank je. Blijf je slapen? Nee, zoveel tijd heb ik niet. Moet vannacht nog terug. Maar ik zou me graag even wassen. Ah, daar is de keuken. heeft hij al gezegd waarvoor hij eigenlijk komt, Rosé? Nee. Dan ligt je niet. Ja. Zo. Daar knap je van op. Dat is die van... Uh, Lopez. Leven die eigenlijk nog? Alleen de oude, zij is dood. Vertel eens, Rosé. Zijn er hier uit het dorp veel naar het vond? De meeste... Bij ons zijn ook een heleboel vrome katholieken mee uitgedrokken. Bij ons ook? Hebben ze allemaal geweren? Nee. Lang niet allemaal. dat is beroerd. Juist geweren missen we het meeste. Zijn er niet meer geweren in het dorp? Nee. Er zijn mensen die geweren verborgen hebben. Ze hebben ze in de grond gestopt dus aardappels. Dat is geen onzin. Raar verhaaltje. Wat zei je, waar ben je zo hè. Naar de keuken. Ga direct naar het venster. Is er soms iets? Dat heb je in de keuken te zoeken. Antwoord me. Is dat er niet? Hey, Een leppel is als een koeman. Een fijn die niet echt een kat de hij denken als een man. moet met de, me de Ja, de kinderen van Pierre dachten het niet. Zijn niet maar, wij zijn niet pak. Wij zijn niet pak. Maar het jullie niet echt Als het jullie te pakken krijgt, dan zal ik je anders leren piepen. Nou zie je, hè? Wat er gebeurt als je van het raam wegloopt. En volgende keer gooi gooien je ze met stenen. Vroeger speelde je toch kaart, gozer, Zullen we? Mij goed? Hier zijn de kaarten. Speel je nog altijd zo vals? <laughs> Heb ik dat toegedaan? gedaan? Ja. Zo vals als een kat speelde je. <laughs> Voor alle zekerheid zal ik de eens maar geven. Overigens kun je je gang gaan. In de oorlog is alles goreloof. Of niet soms? Mooie lessen geef jij. Die langs is mijn. Zo, zo. Stel je spelletje. Bluffen bij het leven. Maar kost die bluffje niet een beetje duur, vriendje. Je hebt al je grote kanonnen afgeschoten... en dan kom ik aan de beurt met mijn geweertjes. Daar. Je bent er geweest, vriendje. Moed is goed, jongen. Moed heb je, maar voorzichtigheid moet je nog leren. Die niet wacht, die niet wint. Die woorden van je vader. Maar de rijke lui wagen niks. Of wel soms... Hmm. De Miguel van Verrante verspeelde op één avond kaarten met de kolonel 70 boeren. Daarmee was hij geruineerd. Hij moest zijn hele verdere leven klaarspelen met maar twaalf bedienden. Nee, maar... Dan nou speelt het monster ook nog zijn laatste troef uit. Durf je wel, zeg? Ik kan toch niet anders? Dat was mijn laatste kans. Ergens open. Zie je wel dat ik geluk heb? Ja, zo is hij. Zijn vader sprong uit de boot als het net onklaar was. Misschien had hij niet veel net, hè? Hij had ook niet veel levens. Kom maar binnen, Paolo. Wil je me nog eens verbinden, moeder Caraar? Natuurlijk. Jongen, jongen, wat zie je eruit? Met helemaal onder het bloed. Wacht, ik haal dadelijk water. Nou. Ze dus hebben je lelijk geraakt, vriendje. Je hoofd en je arm. Waar is dat gebeurd? In Montesolio. Ja, kom, ga bij zitten. Uh. Vlug, gezeer met het schart aan. Je hebt weer geschoten, hè? Alleen maar oh, met mijn rechterarm. En dokter, is ik je toch verboden? Ja, dat wel, maar er is dat gevaar dat ze vannacht doorbreken. We uh. hebben geen reserves meer. Misschien zijn ze al doorgebroken. Nee, dat geloof ik niet. Ze hadden moeten horen aan de kanonnen. Ja, dat is waar. O, dat je even de tanden op elkaar hoor. Ik doe het zo zacht als ik kan. Een verpleegster ben ik niet. O, oh. nou, nou, nou. Ja, dat moet je wel met een ruk doen. Nou is het eraf en nu en, en nou kan ik je opnieuw verbinden. Nou, even een zwartel maken, hoor. Moeder, moeder, je de schort gaat eraan. Nee, dat had u niet moeten doen, vrouw Kara. Had ik soms een poetsdoek erom moeten binden? Maar zoveel linnen heb je toch zelf niet? Zolang ik nog heb, kan ik nog geven. Maar als je straks ook nog met je tweedarm komt, dan heb ik die genoeg meer, hoor. <totstuk> Zal ik moeten oppassen dat ik de kogels een beetje uit de weg ga? Nou, dan wel bedankt, moeder. José, kameraad, de groeten. Als we het vanavond maar houden. No passeran, kameraad. No passeran. Het eeuwige kanongedonder. Wij blijven maar vissen. En wees blij dat jij tenminste nog allebei je armen hebt en je benen. Maar eigenlijk moet ik ook weg. Dat was het laatste spelletje, José. Wie heeft gewonnen? Hey. Zal ik nou heus geen bed voor je klaarmaken? Nee, moet dadelijk gaan. Als je gaat, doe je dan de groet aan Rossa en zeg dat ze niet kwaad moet zijn, hoor. Niemand van ons weet wat er nog met ons gaat gebeuren. Ik breng u een stuk weg, hoor. Nou, oh, Dat is niet nodig. Had je misschien uh, Juan willen spreken? Ik zal eens even kijken. Zijn boot is tamelijk ver weg, hoor, bij de Kaap. Ja, dat was eigenlijk wel mijn bedoeling. Maar als het nog lang duurt, hier hij terugkomt... Ja, en het brood is... Hij is bijna klaar, hè? We zouden hem kunnen halen. Ik kan lopen en hem roepen. Binnen. Goeien Manuela. Dit is Manuela Juan zijn meisje. De zoon Pedro. Waar is Juan? Juan werkt. Oh, we dachten dat je me naar de kindertuin gestuurd had om te gaan knikkeren. Nee. Juan is uit met de boot. Juan is visser. Waarom is hij niet op de vergadering gekomen in de school? Omdat hij daar niks te zoeken heeft. Wat was dat voor een vergadering? Er is een resolutie aangenomen. Dat alle die weg kunnen, vannacht nog naar het front moeten. Ach, maar jullie wisten immers waar het om ging. Hadden jullie toch gewaarschuwd? Dat kan nooit. Er was Juan toch zeker niet gaan vissen? Of hebben ze het jou soms gezegd, moeder? Waarom kruip je daar helemaal in de hoek, moeder? Nou weet ik dat ze het jou gezegd hebben. En nou weet ik ook dat ze niets tegen Juan gezegd heeft. Nou, begrijp ik waarom ze hem er met de boot op uitzond. Dat had je niet mogen doen, Teresa. God heeft ieder mens een ambacht gegeven. Mijn zoon is visser. U heeft ons tot spot gemaakt voor het hele dorp. Overal waar ik ga, wijzen ze namen met de vinger. De naam Juan alleen al maakt me ziek. Wat zijn jullie eigenlijk voor mensen? Arme mensen zijn we. De regering heeft alle weerbare mannen opgeroepen om te vechten. Zeg niet dat u het niet hebt gelezen. Ja, dat heb ik gelezen. Regering hier en regering daar. En jullie met je vergaderingen. Toch rijd ik mijn kinderen niet vrijwillig op een kruiwagentje naar de slachtbank. Nee! U wacht, liever, tot ze tegen de muur komen zetten. Zoiets doms heb ik nog nooit gezien. Maar mensen als u zijn schuld dat het zo ver is gekomen... dat een zwaarders Deliano zo tegen ons durft te spreken. Zulke scheldwoorden wil ik in mijn huis niet horen. Neemt ze nou een partij op voor de generaals? Nee, ze willen alleen niet dat wij vechten. Moeten wij neutraal blijven, zeg. Ik weet wel dat jij van mijn huis een zamenzweerdershal wilt maken. Hij laat ons niet met rust hier goed aan tegen de muur staat. En van jou hebben ze beweerd dat je je man aangespoord hebt om een Oviedo te gaan straffen. Zwijg toch? Het is niet waar dat ik hem aangespoord heb. Nee, niet dat zoiets. Ik weet wel dat ze me het aan willen wrijven. Maar het is gelogen. Ik wil niet dat ze me nog langer belasteren. Er is geen sprake van laster. Met de diepste eerbied hebben we dat van u gezegd, mevrouw Caraar. Iedereen hier in het dorp wist dat Carlos een held was. Maar nu begrijp ik dat ook hij bij nacht en ontijd door het achterraampje heeft moeten ontsnappen. Dat liefje, je, Manuela. Dat vader bij nacht is weggeslopen. Hou jij je mond, Rossi. Je kunt uw zoon zeggen dat ik niks meer met hem te maken wil hebben. En u hoeft ook niet meer zo lang weg te blijven voor mij. Uit angst dat ik hem zal vragen waarom u nog niet daar is waar je hoort. Goedenavond samen. Zo had je dat meisje niet mogen laten gaan, Teresa? Zoiets zou je vroeger nooit gedaan hebben. Ik ben dezelfde die ik altijd geweest ben. Waarschijnlijk hebben sommige wet wie van hun groe naar het front zou krijgen. Ik ga hem halen. Of ga jij, Gossé? Nee, nee, nee, blijf maar. Ik, ik ga liever zelf. Waar is de lantaarn? Ah, dan geef ik hem een teken. Zo. Kom dadelijk weer terug, hoor. De enige reden dat ze gaat is dat ze bang is dat Manuela hem zal roepen. Luister, José. Jij bent niet een van de domsten. En ik hoef jou niet alles van haven tot Gord uit te leggen. Zeg op, waar zijn ze? Ze? Wat? De geweren? Die van vader? Ja, ze moeten er nog zijn. Hij kan ze toch niet allemaal meegenomen hebben naar Oviédo. Bent u daarom gekomen? Ja, wat dacht je anders? Die geeft ze nooit af. Ze is verborgen. Waar? In de hoek, daar bij de keuken, waar, waar ik net heen ging. Laten we ze gaan halen. Stil. Ga zitten. Goedenavond, José. Oh, goedenavond. Meneer Pasteur, het is Petro, dat is mijn broer uit Moetrielleerwaard. Oh, prettig kennis met u te maken. Mevrouw Kader, ik moet werkelijk excuus vragen dat ik weer met een verzoek bij u kom. En dan nog wel zo laat op de avond. Maar uh, morgen vroeg moet er iemand voor de kinderen van Toriljos zorgen. Zijn vrouw is hem gevolgd naar het front. U weet wel dat ik dat graag doe, heer ja. vader. Bent u familie komen opzoeken? Had u iets uh, belangrijks? Ik heb gehoord dat de verbinding met Motril erg moeilijk is geworden. Hier is het nog tamelijk rustig, nietwaar? Wat zegt u? Rustig? Ja. ja, zo zou je het kunnen noemen. Pedro, de pasteur vroeg je iets. Waarom je eigenlijk hierheen bent gekomen? Om jullie weer eens te zien. Nou, ik begrijp dat u er behoefte aan had... juist in een tijd als deze uw zuster weer eens te zien. U zult al gemerkt hebben dat ze het niet gemakkelijk heeft, hè? Ik hoop dat u een goede dochter van de kerk en er hebt, heer waarde. u een glas wijn, heer En Meneer Pasteur zorgt voor al de kinderen wie er ouders aan het front zijn, Peter. Ik ben er zeker van dat u weer de hele dag hebt rondgelopen. Oh, dank Vastelijks. u. Ja. Ja, ik had dorst. Maar lopen kan ik gelukkig nog. Mijn benen houden het langer uit dan mijn schoenen. Het zijn leugens, allemaal. Wacht, ik doe het raam dicht. Ach, laat maar voor elkaar. Ze hebben gezien dat ik hier binnen ging. Ze nemen het me kwalijk dat ik niet ook op de barricade sta. Daarom laten ze me zo nu en dan zo'n prikje horen. Hm. Hindert dat u erg? Eerlijk gezegd, ja. Maar doet u het raam toch liever open? We kennen dus meer uur van Leuvens... de Nationale Zaak... Denken te kunnen besmeuren. Misschien betalen wij de aardbischop van Canterbury niet zo goed als de rode, maar wij kunnen wijzen op de dozijnen dode priesters die door dus zijn lieve vrienden gevuld zijn. De Heeren mogen ter kennis nemen, al gaat er dan ook geen cheque bij, dat het leger van de Falange op zijn snel boel en machinegeleden in overvloed, gevonden heeft... maar door nooit ook maar één... levende priester. Een sigaret, je waarde. Ah, dank u. Ja, gelukkig kan ik hem nog roken... eerlijk wordt. Maar op van de en onze bisschoppen... zal de nationale zaak zegeneren... en zullen wij het ja tot de laatste man uitroeien. Zolang de valange... Nu worden mijn beschikt. Heel veel mannen als generaal van. Generaal Noh! Ach, gelukkig kunnen ze daar zelf niet meer dan drie zinnetjes van verdragen. Met zulke reden voor, moeten ze toch hun eigen zaak bederven. Vindt u dat soms spijtig? Spijtig vind ik het altijd als mensen met leugensmenen te kunnen vechten. Mijn taak is het dienen van de waarheid. Mijn broer is mediciano, je vader. Oh, van welk front komt u? Malaga. Daar moet het vreselijk zijn, nietwaar? Mijn broer vindt, eerwaarde... dat ik geen goede Spaanse vrouw ben. Mm. Hij wil dat ik gewoon naar het front laat gaan. Ik weet dat u een goede moeder bent, vrouw Kara. Ik kan dat zeggen met een rein geweten. U weet dat in vele streken de lagere geestelijkheid aan de kant staat van de wettige regering. Van de achttien parochies in Baskenland... hebben zeventien zich voor de regering verklaard. Verschillende van mijn ambtsbroeders zijn almoesiniëren aan het vond. Enkele van hen zijn reeds gevallen. Maar ieder mens dient op zijn wijze. En naar zijn eigen geweten... In een land dat honger leidt, moet er ook voedsel zijn. En uw zoon is visser. Zonder eten kan ook een fond niet stand houden. Wat mij aangaat, voor mij geldt nog altijd het woord is, heren. Gij zult niet doden. Ik bezit geen abdijen, geen kloosters, geen schatten. Ik ben zo arm als de armste arbeider van dit dorp. Maar ik weet dat er zielen zijn die ook dat wat ik geven kan, niet kunnen missen. Ik eerbiedig uw gevoelens, heer Ware. En toch, als een man die op het punt staat vermoord te worden... zich verweren wil en u houdt zijn arm terug met de woorden... gij zult niet doden, neemt u dan niet, misschien ongewild, toch aan de strijd deel? U neemt het toch niet kwalijk, dat ik het zo uitdruk. Voorlopig neem ik in ieder geval aan de honger deel. meer dan nodig is. Met hoeveel mensen deelt u uw brood niet? Het brood dat de neutralen ons niet gunnen. Hebt u al gehoord dat de schepen met levensmiddelen uit Engeland omgekeerd zijn? Is dat waar, moeder? Zijn de schepen teruggekeerd? Ja, vanwege de non-interventie. Neutraal zijn ze immers. Daarom laten ze Spanje in bloed en ellende ondergaan. Als u zeggen wilt dat ik ook neutraal ben... heeft u een wezen gelijk. Het Rijk van mijn God is niet van deze wereld. Zelfs waar haat en geweld door haat en geweld uitgelokt worden hebben wij ondanks en boven alles toch de liefde en de genade te leren. En denkt u dat degene die door de radio dreigen... ons van de aarde uit te roeien genade zullen kennen? Heeft u niet gehoord wat de generaal er straks zei? De generaal? Ja, de generaals die ons bestrijden... en bondgenootschap en mooren, Italianen en Duitsers. Ja, dat is toch werkelijk ook een schande waard dat ze de mooren hierheen gehaald hebben. Maar ik praat niets goed... En toch neem ik aan dat er ook aan de andere kant, verdeeld misschien, mensen staan die even goed vechten voor hun overtuiging. Ik zou alleen maar eens willen weten hoe die overtuiging eruit ziet. Ik heb geleerd oordeeld niet op geen niet geoordeeld worden. Ik weet dat alle mensen zondig zijn. Maar ik weet ook dat er eens weer vrede moet komen. En dat er geen vrede zal zijn zonder liefde. Het is mijn taak de gewonden, de zieken en de stervenden bij te staan. Maar niet om de haat aan te wakkeren en aan de strijd deel te nemen. U zult dat toegeven dat de Cortes, die aan links de meerderheid bracht, eerlijk en wettig is gekozen? Ik heb dat even weinig bestreden als ik de regering ooit heb bestreden. Mijn taak is het de mensen te leren hier op aarde iets christelijker te leven. Houd toch op. Jullie zullen dat immers nooit eens zijn. Ik worden. wou alleen maar dat u dat ook eens aan Franco kon leren. Dan zou er waarschijnlijk geen tweede Guernica komen. En dan zou u misschien ook niet zulke vliegplaatjes afgooien als dit... waarbij je dreigt ons alle te zullen neerschieten. Laat zien. Wachtachtig. Het staat er. Ziet u nu, moeder, dat ze van plan zijn ons allemaal neer te schieten als ze het winnen? Alle die de wapenen hebben opgenomen. Alle roden staat er. Misschien is het alleen maar een bedreiging. Misschien. Denkt u dat Franco zelfs maar zijn belofte zal houden... degene te sparen die de wapenen neerleggen? Generaal ja, Franco noemt zichzelf een christen. Betekent dat dat hij zijn belofte zal houden? Als hij ze niet houdt, is hij geen christen... en zal geoordeeld worden naar zijn daden. Tot die daden behoort het bombardement met vliegtuigen, oorlogsschepen... van alle vluchtelingen, mannen, vrouwen en kinderen... op de lange weg naar Almeria. Ik verafschuw de gruwelen van de oorlog. Ik vraag u alleen dit, eerwaarde... Vrouw Karrer en haar zoons hebben de wapens niet opgenomen. Bent u er zeker van dat zij gespaard zullen blijven... als de moren dit dorp binnenrukken? Ik doe mijn plicht en leer het evangelie. Ik was er niet zeker van dat de republikeinen mij zouden sparen... maar ik ben op mijn post gebleven. Ik ben er even min zeker van dat de moren mij zullen sparen. Maar ik blijf op mijn post en heb het zuivere geweten... Dat ik het zwaard niet heb gegrepen. Dat vraag ik u niet. Ik vraag u of u er zeker van bent dat ze de zoons van vrouw Karrer zullen sparen. U zwijgt. Dat is een antwoord. U bent een eerlijk man, nee waarde. Het uh, is werkelijk mijn tijd om te gaan, vrouw Karrer. Ik, ik reken er dus op dat u zorgt voor de kinderen van Turiljos. Uh, uh, uh, goedenavond uh, allemaal. Goedenavond, heer Waarde. Ik zal ook zorgen dat ze wat te eten krijgen. En dank voor uw bezoek. Want het is al donker, wacht, ik breng u even naar de weg. Nou jezelf hoe ze praten. Maar zorg dat je de geweren meekrijgt. Daar zijn ze. Vlug. Hier. En dan breek hij ze. Maar pas op, ze is dadelijk terug. We zetten de gewieren voor het venster. Dan kan ik ze direct pakken. Daar, dat kan. Zes. En nog zes. Daar heb je die vlag ook van destijds. De vlag van de Republiek. Daaronder heeft vader gevochten bij Oviedo. Wat doe je nou? Ga je zitten? Hoe is dat mogelijk als er zo'n haast bij is? Ik denk er even over na hoe ik die dingen moet transporteren. Zie je dit? Een militair muts. Hoe kom je eraan? Gevonden toen de... Pas op. Daar heb je moeder. Leg terug die geweren. Ben je daarvoor gekomen? Ja, daarvoor. We kunnen de generaals niet met onze blote vuisten bevechten. We hebben ze nodig, Teresa. Je hebt toch gemerkt, moeder, wat de pastoor zelf denkt dat er gebeurt als we verliezen? Pedro, als je enkel gekomen bent om die geweren te stelen... is het beter dat je meteen weggaat. En als je me hier in mijn huis niet met vrede kunt laten... neem ik mijn twee kinderen en ik zoek een ander huis. Teresa... Heb jij wel eens op de kaart gekeken hoe ons land er tegenwoordig uitziet? Net een ingedukte schotel. De breuklijn is de kust en langs de randen van het schoteltje staan kanonnen. En boven onze hoofden vliegen de bombardementstoestellen. Waar wil je dan nog heen, behalve in de mond van de kanonnen? Geef hier die geweren. Je krijgt ze niet. Geef ze hem toch, moeder. Hier liggen ze maar te roesten. Hou je mond, José. Daar heb je er geen begrip van. Hm. Een lucifer mag ik zeker nog wel nemen. En een sigaret. Zo. Nou wil ik je alleen dit ene zeggen, Teresa. Dat jij geen recht hebt om Carlo's geweren achter te houden. Je weet heel goed waarvoor hij ze had verzameld. Recht of geen recht, de geweren krijg je niet. Nu leg ik weer waar ze lagen. Laat me niet bestelen de planken overbreken waar ik bij sta. Dat is geen gewoon eigendom. Niet iets wat je huis hoort. Ik wil niet zeggen wat ik van je denk waar je jongen bij staat. Maar ik wil erover praten wat je man op dit ogenblik zou denken. Hij was een strijder. Maar jij hebt geloof ik je hoofd verloren. Het angst voor je jongens. Denk jij heus dat wij daar rekening mee kunnen houden? Wat betekent dat? Dat betekent dat ik hier niet zonder geweren vandaan ga. Daar kun je zeker van zijn. Dan moet je mij eerst neerslaan. Daar denk ik niet aan. Ik ben geen Franco. Ik wil alleen eerst een woordje met Juan praten. Dan weet ik wel dat ik ze krijg. Juan komt niet terug. En je bent hem zelf gaan roepen? Ik heb hem geen teken gegeven. Ik wil niet dat hij jou ontmoet, Peter. Dat dacht ik al. Maar ik heb ook nog een stem. Ik kan naar de kaap lopen en praaien. Eén zinnetje is genoeg, Teresa. Ik ken Juan. Een laffert is hij niet. Je kunt hem niet in je schortenbanden binden. En Ik ga mee. Laat mijn jongens met rust, Peter. Ik heb hen gezegd dat ik me verhang had ze gaan. Ik weet dat dat een doodzonde is waarvoor een mens eeuwig verdoemd wordt. Maar ik kan niet anders. Na de dood van Carlos ben ik naar de pastoor gegaan. Als die me niet geholpen had, had ik me destijds al van kant gemaakt. Ik weet wel dat het mijn eigen schuld was zo goed als te zijn. En waren allebei even verontwaardigd is zwaar voor arme mensen als wij om door het leven te komen. Maar met macht en geweld gaat het ook niet. Dat heb ik begrepen toen ik hem daar voor me op de grond zag liggen. Dat wie het zwaard trekt ook door het zwaard vergaan moet. Ik ben niet voor de generaals. Het is gemeen dat van me te denken. Maar wij zijn zwak. En zij kunnen ieder ogenblik doorbreken. Als we onze handen thuis houden, bestaat er een kansje dat ze ons sparen. Het is een doodgewoon rekensommetje. Maar wat op het spel staat, dat zijn mijn kinderen. Zij tweeën met die paar geweren zullen de republiek waarachtig niet redden. heb ik dan soms nog niet genoeg geleden. Moet ik ook nog mijn kinderen missen. Oh, ik... Ik haat jullie met je mooie woorden. En ik haat die vlag daar. Ik scheur een stukken. Ik wil dat rood niet meer zien. Dat aan bloed altijd weer nieuw bloed doet denken. Het was beter geweest als je je maar had opgehangen, Teresa. Binnen. Ik heb even gewacht tot ik de pastoor zag weggaan. Dat is mevrouw Perez van de overkant, hoor. Wat voor volk is dat? Goed volk. Die van de radio. Hun dochter is de vorige week aan het front gevallen. Ik wou even zeggen dat het niet mijn schuld is wat mijn jongens zo even gedaan hebben. Ik heb ze de les gelezen. Ik heb gezegd dat ze ieder mens in zijn overtuiging moeten laten. Ik weet dat je bang bent voor je kinderen, vrouw Kara. Wie kan dat beter begrijpen dan ik? Ik heb zeven kinderen gehad. Er zijn er niet veel meer van over, kameraad, Nadat ook Ines, mijn dochter, is gevallen. Twee kinderen zijn niet ouder dan vijf geworden. Het was in de honger jaren 20 en 21. En van Adres weet ik zelfs niet waar hij is. Het laatste wat we van hem gehoord hebben was uit Rio. Dat ligt in Zuid-Amerika. Marianne moet in Madrid zijn. Wij oudjes beeld ons altijd in dat het in onze tijd toch nog iets beter was. Fernando leeft toch ook nog, vrouw Perez. Helaas, ja. Ach, wees niet boos, vrouw Perez. Het was niet mijn bedoeling je te kwetsen. Je hoeft je niet te verontschuldigen. Ik weet heel goed dat je nooit iemand wilt kwetsen. Het is namelijk bij Franco om. Over Fernando praten we niet meer. Maar wat de jongens aangaat en de anderen die je plagen... Je, je moet begrijpen dat ze opgewonden zijn door de dood van Ines. De dood van Ines heeft ons allemaal verdriet gedaan. Ze was de onderwijzeres die onze Gohan nog lezen geleerd heeft, Pedro. Mij nee, ook. De mensen denken dat je het met de andere kant houdt, maar dan verdedig ik je altijd. Iedereen weet toch waar de armen staan en waar de rijken. Ik wil niet dat mijn kinderen soldaten worden. Ik heb ze niet grootgebracht voor slachtvee. Zie je, vrouw Karig. Ik zeg altijd maar zo. Voor arme mensen bestaat er geen levensverzekering. Op de een of andere manier zijn ze altijd weer het kind van de rekening. Wie de kinderen van de rekening zijn, die noemt men arme. Voorzichtigheid kan hen niet redden. Onze Ines was het voorzichtigste kind dat je je voor kunt stellen. Je had eens moeten zien wat de moeite het mijn man gekost heeft om er zwemmen te leren... Ze had nu toch nog kunnen leven. Hoe bedoel je dat? Uw dochter is onderwijzeres. Waarom we moesten een geweer in handen nemen en tegen de generaals gaan vechten? Ja, ja. En de generaals mag niemand roeren. Ze zei dat ze onderwijzeres wou blijven. En kon ze dat dan niet in Malaga zonder of met generaals? Daar hebben we met haar over gepraat. Vader heeft zeven jaar niet gerookt om haar opvoeding te betalen. En al die jaren hebben de Kleinen geen druppel melk geproefd... om haar te laten studeren. Maar nu zei Ines dat ze de kinderen niet kon leren dat 2 x 2 5 was. Of dat de overheid van Franco uit God was. Als Schoen mij kwam vertellen dat hij onder de generaals niet kon vissen... dan zou ik hem op zijn nummer zetten. Dacht je soms dat de viskopers ons niet meer zouden villen? Als er geen generaals meer waren? In ieder geval zal het een beetje moeilijker vallen zolang wij onze geweren nog hebben. Dus weermacht, bloed en geweld. En er zal weer geschoten worden. Wie zegt dat? Als een je aanvalt, je steekt met een mes, is dat dan geweld? Zijn wij soms opgerukt naar Madrid, Of was het generaal Mola die in opstand kwam en over de bergen trok? Twee jaar lang hadden we een heel klein beetje licht... Niet veel meer nog dan schemering. Maar nou moet het weer nacht worden. Een onderwijzeres mag de kinderen niet beleren leren dat 2 x twee is. En als het hen ooit geleerd heeft, dan wordt ze ontslagen. Heb jij niet gehoord dat wij allemaal uitgeroeid moeten worden... van het oppervlak der aarde? Alleen zij die de wapens hebben opgenomen. Jullie moeten niet allemaal zo op me aanvallen. Ik kan me tegen jullie allen niet verweren. Mijn zoons die kijken me aan of ik van de politie was. Als het mail op is, dan lees ik op hun gezichten dat het mijn schuld is... En als er vliegmachines over onze hoofden vliegen... wenden ze de blik af alsof ik ze gestuurd had. Waarom zei de pastoor niets toen hij had moeten spreken? Jullie kijken me aan of, of ik gek ben. Alleen omdat ik geloof dat de generaals mensen zijn. Slechte mensen misschien, maar dat toch mensen. En geen haaien of andere ongedierte met wie het onmogelijk is te praten. Daarvoor komt u hier in mijn huis, vrouw Peres? Om met al die praatjes me laster te vallen... Dacht u soms dat ik dat alles zelf niet al lang wist wat u gezegd heeft? De uwe zijn al dood. En nu weet u de mijner ook bij hebben. Dat is het wat u wilt. U maamt dan een deur als een deurwaarder. Maar ik heb al betaald. Dan ga ik maar. Ik ben niet boos op je, vrouw Karel. Ik ben het niet eens met mijn man dat we je tot het een of ander zouden moeten dwingen. Ik had de grootste achting voor je man. En ik kwam je verontschuldiging vragen... ...voor de plagerijen van mijn jongens. Goedenavond samen. Het ergste is, dat zij met haar aandringen... ...maar telkens toebrengt dingen te zeggen die ik eigenlijk niet meen. Ik had immers niets tegen Ines. Je hebt wel iets tegen Ines. Als je haar niet geholpen hebt, was je tegen haar. Je zegt immers ook dat je niet voor de generaals bent... en dat is al even onwaar, of je het weten wilt of niet. Niemand kan in deze dingen neutraal blijven, Theresa. Kom nou, moeder, het helpt je immers allemaal niet. Kijk nou toch, om, nou ze op de geweerkisten gaan zitten... dat wij er niet bij kunnen. Doe nou, moeder, sta op... Veeg liever je neus af, Rosé. Moeder, ik ga mee met O.P. droog. Ik blijf hier niet wachten tot ze ons komen neersteken als varkens. U kunt mij niet verbieden te vechten zoals u mij heeft verboden om te roken. Filippo, die niet half zo goed met stenen kan gooien als ik, is al aan het front. En Andres, die haast een jaar jonger was dan ik, is gesneuveld. Ik wil niet door het hele dorp uitgelachen worden. Kinderpraat. Kleine Paolo, die wou de chauffeur van een vrachtwagen... zijn doodje mol geven als hij mee naar het front nam. <tus> het is belachelijk. Nee, dat is niet belachelijk. Zeg Ernest Turiljov dat hij mijn kleine boot mag hebben. Kom, oom Pedro, laten we gaan. Jij blijft hier. Nee, ik ga. Je kunt zeggen dat je Juan nodig hebt, maar je hebt ons niet alle twee nodig. Ik heb Juan niet nodig om van mij te vissen. En jou laat ik niet gaan. Nee, ik hou je vast met bij mijn armen. Roken mag je als je wilt. En als je alleen wilt gaan vissen, dan zal ik er niks meer van zeggen. Ook niet dat je vaders boot neemt. Laat me los. Nee, blijf hier. Nee, ik ga en meteen pak de geweren, om. Oh! Oh, oh. Wat schreeuwt oh. je? Oh. Oh. Wat kan jou schelen wat er met me is? Van je moeder heb je het in ieder geval gewonnen. Hoe kan ik je nou pijn gedaan hebben? Uh. Zo fel heb ik niet getrokken. Het kan nooit uh. erg zijn. Ah, ga maar, ga maar. Ik help jezelf wel. Zal ik er misschien een natte de doek omwinden? Je zit je enkel of je voet? Nee, het gaat je niet aan. Maak dat je wegkomt. Jij die mijn kinderen tegen me opzet, dat ze de hand aan hun eigen moeder slaan. Heb ik de hand aan jou geslagen, dat liegt je? Ik zeg je toch dat je gaan kunt, anders word je toch ook wel een boef? Waarom neem je die meteen mijn laatste brood mee uit de oven? Je kunt immers hier aan mijn stoel ook vastbinden. Jullie met je tweeën. Zou je nou niet ophouden met die komedie? Oh, gewoon eens al even gek. Maar de hand aan zijn moeder slaan, nee. Nee, dat zou je niet. En dat zal hij jullie wel duidelijk maken ook als hij komt. Ik ga hem nou, nou werkelijk roepen, hoor. Geef hier, geef hier de lantaarn. Kijk, kijk. Nou kan ze ineens weer lopen. Ja, ja. Oh, jij mevrouw de gek. Maar gosse. Pedro. Wat betekent dat? Huh? Kijk, het licht van als Boot er is ineens verdwenen. Weer wat nieuws? Hoe kan het nou weg zijn? Het is weg! Laat mij eens kijken. Ja? Het is weg. Het laatste dat ik het zag was vlak bij de Kaap. Ga naar buiten. Ga de buiten roepen? Ik ga meteen. Maak je toch niet ongerust. Hij is zeker op weg naar huis. Ja, maar dan moest ik nog zo licht zien. Er kan immers niks gebeurd zijn. Ik weet wat het is. Zij is naar hem toegroeid. Wie? Dat jonge meisje toch niet? Hoe kom je daarbij? Oh, Vast een zekere zij hem gaan halen. Het was een complot. Ze hebben alles afgesproken. De hele avond hebben ze de een aan de andere hierheen gezonden. Daarom kan vrouw Pires ook dat ik niet op zou letten... Allemaal zijn het moordenaars. Wil je zo'n beweren dat de pastoor ook in het complot nee, nee. was? Nee, de pastoor die weet tenminste nog wat liefde betekent. Al die anderen denken alleen maar aan moord en doodslag. Ze zullen niet rusten. Je zou ook de laatste man meegesleept hebben. Geloof je dat ze meegetoond hebben naar het vond? Zijn moordenaars zijn het. Maar hij is al geen haar beter. Per nacht gaat hij er vandoor. Zelfs zonder afscheid te nemen van zijn moeder. Nee, Nooit wil ik hem meer zien. Ik begrijp jou gewoonweg niet, Teresa. Kun je dan niet begrijpen dat er geen erge misdaad bestaat... dan iemand op het ogenblik van de strijd terug te houden? Hij zal je er heus niet dankbaar voor zijn. Het is toch niet van mezelf dat ik hem buiten het bloedpad wil houden? Als iemand niet met ons vecht, betekent dat niet dat hij niet vecht. Het betekent dat hij vecht voor de fascisten. Als hij tegen mijn wil naar het front gegaan is... dan vervloek ik hem. Met een bom zullen ze hem raken met een tenksersboefrij dus dat die merkt dat God niet met zich laat spotten... en dat arme mensen niet twisten kunnen met generaals. Ik heb hem niet op de aarde gebracht... om hem met de machinegeweer andere mensen te laten neermaaien. Omdat er onrecht in de wereld is... heb ik hem nog niet geleerd zelf onrechtvaardig te zijn. Als ik terugkom, zal ik mijn deur niet voor hem openen. Zelfs al komt hij om zeggen... Ik heb de generaal zo verwonnen. Door de gesloten de deur heen zal ik het hem zeggen dat ik niemand in mijn huis wil hebben die zich met bloed bevlekt heeft. Ik zal hem van me afsnijden als een ziek lichaamsdeel. Ja, ja, dat zal ik. Ze hebben hem alleen dood thuis gebracht. Hij dacht ook dat het geluk met hem zou zijn. Maar het geluk is nooit met ons. Het weet jij net zo goed. Want de fascisten hebben het praktisch al gewonnen. Wie het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan. Het is gevoelig, maar het is is Hij zegt het gezegen, onze vrouw, en het is gezegd met Jezus. Het Het was een van hun bewapende patrouilleboten. In het voorbijvaren hebben ze met een machinegeweer neergeschoten. Het kan niet. Het kan niet raar zijn. Het is een vergissing. Hij deed niets dan vissen. Ze valt flauw. Zit er op de stoel. Gauw, water. dan eens dood geweest hè? Hij kan er niks van gevoeld hebben. Gohan. Gohan. Hij is gegroet, Maria, vol van genade. Die Heer is met u. Zij zijt de gezegende onder de vrouw. En de gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, u van God, bid voor ons zonders. U neemt u op u onze dood aan. Hm. jullie hem niet voor mij op de bank willen leggen? José, geef me dat hand. Was hij alleen? Waren er geen andere boten buitengehouds? Nee, hij stond er op de kaap. Ze hebben hem niet eens gepraaid. Ze namen hem een ogenblik in het licht van de schijnwerpers. Meteen werd hij beschoten. Maar dan moeten ze toch gezien hebben dat hij alleen maar viste? Ja, dat moeten ze gezien hebben. Ik kan het niet zijn dat hij het een of andere tegen heeft geroepen. Nee, had ik het moeten horen, want de wind was naar mij toe. Ik weet waarom ze op hem geschoten hebben. Hier. Zijn pet. Waarom die pet? Het is een versleten pet. Daar zou een heer niet mee lopen. Maar ze kunnen toch niet schieten op iedereen die een versleten pet op heeft? Jawel. Versleten kleren betekent armoede. Armoed is voor hun Mijn laatste roeien ze uit als ongedierte. Ik zou nou graag willen dat jullie gingen. Mijn broer is immers bij me. En ik zal nog veel te doen hebben. Ja, dan gaan we maar. Moed, Fabelle. Ieder van ons krijgt in deze tijd zijn kruis te dragen. Van mij zijn allebei de jongens gevallen. U heeft tenminste Gozé nog. De boot hebben we aan de kaai gemeerd. Die kaai ik kwaad. Hou je maar goed, moeder. Ze hebben de vlag over hem heen. De vlag verscheurd. Hebben ze maar een nieuwe gebracht. Wat was dat? De aanval die beslissen zal. Ik moet dadelijk weg. Neem de geweren en maak je klaar, José. Leg ze op de baar waarmee ze goed aangebracht hebben. Met je tweeën kunnen jullie ze dragen. Het brood is ook gaar. Hier, steek het bij je. En geef mij een van die geweren. Wilt? u? U dan ook mee? Ja, in de plaats van Gohan. De geweren van vrouw Carrar. Dit was een spel in één bedrijf door Bertolt Brecht. De Nederlandse bewerking was van Jeff Last. Mien van Kerkhoven-Kling was Teresa Carrar... Huip Orizant, haar broer Pedro... Harry Bronk, haar zoon José. Louis de Bree, de pastoor van Cisco... Constant van Kerkhoven, de radiogeneraal. Fesia Rone, het meisje Manuela. Tine Medema, de buurvrouw Perez. Frans Somers, de gewonde Paolo. Joffischer Senior en Tony Fuletta, de twee vissers. Regie, Estevries Junior. Ja, zo'n mooie ambachtelijke afkondiging laat je natuurlijk staan. Die knip je er niet af. U hoorde het varenhoorspel De Geweren van vrouw Carrar. Eerder uitgezonden in 1961. Wat fantastisch dat dat in nog zo'n goede staat... bij het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid bewaard is gebleven. Dit is Radio 1. Vlucht in het verleden. We hebben nog even tijd voor muziek. Louis Davids, hij was pas 55 jaar toen hij op 1 juli 1939 overleed. Het was eens in de vakantiedagen... Weet je nog wel, oudje Dat wij dat fotoalbum zagen...